studie van Zoger zal ons iets bijbrengen, iets wat echt speciaal is, iets wat uh, wat kan ik je vertellen Zoger is, de, het lijkt wel zo so omvangrijk zo ongrijpbaar ja, so ja Zoger het is van alle kanten de informatie, het lijkt wel on, ongrijpbaar het is niet zoals so we gewend zijn in allerlei eh dat wij iets, een stukje van de realiteit verkregen. Ja, een stukje, wat ja? we zeggen, natuurkunde. Dan pakken we een stukje van de realiteit, bepaalde aspecten, gaan we dat behandelen. Of een andere biologie gaan we dat studeren, et cetera. Maar bij de zogar uh, is het zo so dat uh, de zogar is zo opgebouwd als de realiteit zelf. Dus de, als de alle veelheid van de realiteit in alle hokjes, zoals het nood, zoals het van boven en zoals het van beneden is, in de hogere wereld, in de lagere wereld, zo so in elkaar, zo, so, dat is de hele realiteit uh, wat de zoger beschrijft. Eigenlijk. Dus hogere wereld en lagere wereld, die dan verbonden met elkaar zijn, en dan. Zoger structureert het bij ons dat onzichtbaar, waarbij het hele plaatje aanwezig is. Heel? Bij het ervaren van zoger. Wat wij ervoor ook ervaren, ik kan me niet zeggen. Beter geen, uh, hoeft niet dat te analyse, analyseren. Het is boven onze analyse. Gewoon ervaren. Zoger is net zoals leven ervaren, zoals het is, met al die complexiteit en tegelijkertijd. Absoluut eenvoudig, enkelvoudig licht. Zo is de zorg. Dat zal ons ook in ons uh, structureren bij ons ook een stukje ergens in onze midden, in onze interne geheugen, als het ware, in onze enkel ergens in onze plaats. Ergens in, zullen we in plaats opbouwen bij onszelf, zoger zullen zal bij ons opbouwen. Waar dat. Uh, absolute realiteit, als het ware. Met alle sereniteit zal daar leven. En we zullen altijd erop aankunnen. Altijd kunnen erop rekenen, als het ware. Ja? Het was... Um, even een paar minuutjes. Um, we hadden iets... Uh, na, moesten we een, een paar dagen geleden moesten we een... een, een Montuur, ja, montuur, iemand die in, in de loodgieter ofzo. Of, so. of montuur iets, iemand die in moesten, moesten we naar huis uh, uitnodigen. Die kwam bij ons. En er waren twee mannen en oudere mannen al, arbeiders. En eentje was al uh, well, aan toe, denk ik, om, zag ik dat hij al tegen de pensioen leeftijd liep. En ik zag dat hij een beetje zo, een beetje zo somber, een beetje zo uitkreef, zo was en echt regen, et cetera, regen en zo, het weer was niet zo. Toen vroeg ik hem, uh, hoe lang nog tot pensioen? Hij zei, nou, van de lente, nee, voor, voor, zomer, voor zomer ga ik al met pensioen. Ik zei, oh, geweldig. En ik was met Zoger bezig. Ik, was, ik kwam net van boven naar beneden. Ik zeg mevrouw: Kan je met hen allemaal regelen? Ik zeg: Nee, je moet toch wel daarbij blijven. Dan zit ik na, na, na, met hen een beetje te praten of iets. Maar mijn hoofd is met Zoger bezig. En ik praat met hen ook. En natuurlijk ben ik bij. Maar van buiten, mijn uiterlijke mensen spreek, maar van binnen, van binnen heb ik nog met zoger wat ik geleerd had, daarmee communiceer ik dan. En dan vraag ik deze man, en wat, wat ga je doen dan na, na jouw pensionering? Hij zegt, oh, ik heb, ik heb, ik heb wel uh, hobby's. En dan opeens op zag ik dat hij opgewekt werd: koffie en thee, koekjes, maar dat oh, was, hij was opeens opgeleefd. Dus dat zijn verwachting is, dat met pensioen, dat is gelijk, geen stralen. En hij zegt, ik heb hobby, een hobby. En ik zeg, welke hobby heb je? En ik zeg, hij zegt, uh, duiken. Duiken, zegt hij. En hij zegt tegen mij, een, een, een Hollander, echte Hollander. Een uh, kopen. Ja? <laughs> waarom, waarom wil ik het zeggen, waarom zeg ik dat? Want hij zei, ik ben geboren op Curaçao. Hij zei, en tot acht jaar woonde hij daar. En hij herinnert zich, en hij ging ook daar naartoe. En daar in de Caribische, Caribische zee, eh, geweldig is het om te duiken. Hij zegt, geweldig. Hij begon erover te vertellen. Ik zag dat hij alweer op leven kwam. Hij kon je alle dingen ook beter doen. Als je dat met zin doet, dat is beter. Dus, en ik hoorde wat hij zegt. En ik zeg, ik, van, ik, ga daar, ik hou van duiken, zegt hij. Ik zeg, oh duiken, dat is geweldig, ik zeg. Ja, dus ik zeg hem, duiken is geweldig, ik vind het ook geweldig duiken. Hij dacht dat ik dan had gedacht, dat ik dacht, dat ik dacht ook over duiken. Hij dacht dat ik ook over, over de hobby van duiken had. En ik was bezig met, met zoger van binnen. Vergeet je dat? En ik dacht inderdaad duiken, duiken is geweldig, duiken in de zoger <laughs> nee nee maar zo was het zo dus ik, wij praten met naast, naast elkaar en ik was met hem bezig en tegelijkertijd eh, hij gaat in, on in onze wereld over onze wereld en hij was met de, met, de, met, de, met de innerlijke wereld en hij was geweldig zo en hij zegt tegen mij oh jij ook houdt van duiken ik zeg ja natuurlijk <laughs> en, toen, en, en toen opeens werd ik zo opeens wakker dan ik dacht nou wat hij zou dan nu denken wat is het? en hij zegt dan en, en en dus en waar Hij zegt, dan wist ik niet, wist ik niet wat te zeggen dan. Dus ik zeg, uh, ja, dan begon ik iets te, iets te zeggen wat het zo hard dan, samen, iets begon ik zoiets, want ik wil niet, niet leugen zeggen, maar ik wil dan is ook niet. Uh, maar zo, so iets vermompelde so ik zoiets waar hij zegt, nou nah, dat weet ik niet. Dat <laughs> <laughs> weet ik niet. Maar de Caribische zei, weet ik, maar dan zo hard dat hij zei niet eens. En ik begon over iets. En ik begon over <laughs> iets anders spreken, want ik dacht, nou nah, dan gaat je daarover over mee dan. Vragen stellen waar is zorger, waar kan ik. Misschien kan hij dat ook daar induiken <laughs> daar in de, de Zoger. Maar zo so, zien we dat hoe dat allemaal zit. Hij praat over één wereld en ik spreek over een andere wereld. En geweldig was een mooie communicatie. Toch? <laughs> ja. maar, maar met de zoger moeten we beide kunnen. Moeten wij onze wereld en de innerlijke wereld, alles zit hier in de zoger uh, verweven. Elf. Amnam, na dus wat hij vertelde ons, dat de pin verkreeg zijn kroon van die Nukwa bij, wanneer zij beide zijn in bij de Ima. Dus overdag pas, overdag op, op Shabbat. Dus dan pas, maar niet op eigen plaats. Niet op, uiteindelijk niet op hun eigen plaats. nam naar de punt 11. Amnam ki van tikun haze hu rak alidei hitalut Bazakhar Valiale Abovaima. Kijk wat zegt echter angezin de hele correct de hele deze correctie. 12 hu rak al idee hitcalut Bazachar ali is slechts door middel van insluiting van insluiting van de nukwa in, de, in het mannelijke, bij zahar Ja, dus zij sluit zich aan in de mannelijke wereld, in de Zeranpien. We, we alle jaren hebben we immer, en het opstegen naar Dus daardoor wordt, wa, daardoor wordt die tikkun, die, die correctie wordt, uh, of die instelling wordt dan uh, uh, uh, bewerkstelligd. Dertien we loven maar niet in haar eigen plaats, van die noekwa, waar zij echt uh, thuis hoort. Bamakom, amidata, op de plaats uh, van haar uh, bestaan, van haar staan eigenlijk. Wat staat hier? 14, tamid. Op de plaats waar zij altijd staat uh, in verhouding met Serapin. En zij altijd staat. Uh, altijd staat de nukwa uh, tegen de achterkant van zeer en pin. Ze is kleiner, altijd, als het ware kwalitatief dan heb. Wa alken, daarom, een tikuna shalem, daarom is haar correctie of haar correctie is niet shalem, is niet heil B schitte 15 alfes niet as Aramees. In 6000 jaar, dus in 6000 jaar van correctie is haar, is uh, die kun de correctie is niet volmaakt. Steeds bij elke onze opwekking altijd komt het, ja, bij opwekking natuurlijk van grote rechtvaardigen die dan echt kunnen dat veroorzaken dat, dat de malgoed komt met pinten, naar de abawiyma. Daar natuurlijk is volmaaktheid, maar het is niet. Het is niet permanent, duidelijk. En het is ook niet, het is niet, het uh, is niet op zijn eigen plaats, ja. Yeah. Het is wat ik wat ik vertelde, re, nu in, uh, re, regelmatig, dat, dat vroeger, dat iemand die dan zeven jaar uh, spaart, en die gaat dan naar Miami, en daar een weekje doorbrengt, ja, op Miami, hè. Veel voelt zichzelf rijk, naar chic in een restaurant, alles. Hij uh, speelt daar voelt zichzelf een rekard, na zeven jaar sparen, en hij voelt zichzelf natuurlijk rijk, maar het is niet op zijn eigen plaats. Na een week is hij weer, is hij weer een, uh, keert hij dan terug, en voelt hij dan, ja, op zijn eigen plaats kan hij dat niet doen. Zo is het ook een beetje vergelijkbaar met wat, ik, wat hij ons vertelt. Vijftien na de eerste komen. Kiebe ja mod achol, let op wat hij zegt, want... In de, in, de week, in de weekdagen in de profaan in, in de weekdagen gewoon. Kasje kasje kazeret, we mogen maar wanneer die terugkeert naar haar plaats. Achter de zeeranpien, ja, achter haar baas, achter haar man, aan 16. Niefhendet als hij de kalota dan wordt geacht euh, haar insluiting. In de letter Zijn, sorry, in de letter Zijn, leef je niet Zayt. Let op wat hij ons zegt. kli, Zayn. Dan wordt haar insluiting in de letter Zijn, zoals so wanneer zij in de heilige, om de heilige momenten, wanneer zij ze sluit zichzelf met zeer en pin, ja, en zij steken tot Abba woima, dan verkreeg ze de krachten die van Abba woima daar en in de, week, in de weekdagen, ja in de, ja, in de weekdagen, in de gewone werkdagen, als het ware keert ze terug, maar niets verdwijnt in het geestelijk. Dan die weekdagen, gewone we we weekdagen, werkdagen, haalt zij daar naar beneden ook hard het licht wat zij, wat zij verkregen had, als het ware, in die, uh, in die toestanden Wanneer zij, de letter, wanneer zij als letter zijn was. Wanneer die malchut was als letter zijn. Dus wanneer zij de kroon was van, uh, maakte de kroon van en En wat gaat het nu gebeuren? Let op wat je zegt. Dat in de, week, in de weekdagen dan uh, wordt zij geacht, die, die noekwa die verbonden was. In de hogere toestanden. Uh, uh, uh, in. Met de letter sein. De letter sein was geweest. Lef genad klees sein. Zij wordt dan geacht. Als Clay als sein. Als de wapentuig. Ja? Wanneer. Wanneer het shabbat is. Laten we zeggen. Of in, of in toestanden. Wanneer. Uh, ook door de week kan het zo zijn. Wanneer. Een zeer grote. Toeweding waarbij de nukwa uh, verbindt zichzelf met Zerampien. En, ja? en zij ze stegen naar Abovijima. Uh, niets verdwijnt in het geestelijke. Zij stegen door Ab tot Abouwejima. Daar maken ze zivuk. En van zivuk kom alt kom altijd, komen altijd kinderen. Voortbrengselen. Ja? En het voortbrengselen dan in de gewone dagen van de week. Of wat we noemen. Ik, gewone dagen van de week betekent niet alleen per se zes dagen van de week. Betekent de toestanden, wanneer in gewone toestanden zijn, niet van op, opwekking, van katnoot. Katnoot, ja, toestanden van kleine toestanden, kleine toestanden. Die worden ook, die worden ook eh, genoemd de weekdagen. De toestanden van weekdagen, ja, week, werkdagen. Wat wordt er dan van haar die kracht die zij verkreeg, de kracht van de letter Zayin, die zij verkreeg op die hoge toestanden, grote toestanden, die veranderd dan in de wapentuig. Het is dan stekelig wordt het deze kracht. Let op wat je zegt Ad seifintim Ad Shemimena nekhshavot nech, uh, Kolamalcham Milchamod Imasitrao Achra. Let op wat je zegt. Zodat tot dat zodat van haar, van die Noekwa, euh, worden geacht. Euh, alle oorlogen worden da daar door mij gevoerd met de, met de onreine krachten. Met citra worden alle oorlogen worden gevoerd dan door de week. Door die, door die kracht van die Noekwa die, verk die zij verkreeg. In haar toestand van, ze, van zijn. Van de letter zijn. Ja? Dus, nogmaals. Iedereen begrijpt het? Een beetje? In de toestand van normale toestand. Die noekwa die, die is altijd achter zeer en Die in haar armoedige toestand. Ze heeft niets van zichzelf. Ja? Want er is, er is voor, uh, op, op de noekwa, op de maalgoed is de beperking ja? geweest. Ja? Dus op beperking, eenmaal beperking geweest, altijd blijft. Tot de uiteindelijke correctie. Dus de nookwa die nu aansluit zich. Achter zeer Aan. Zeer pin zes verrood. En zij is als het ware eentje achterna. Als, als een staartje. En dat erg goed. Voor haar door de weeks. Nou op de. In de toestand van verheving. Geestelijke verheving. Zoals wij zeggen. Shabbat. Het hoeft niet altijd Shabbat te zijn. Een mens kan door de week zichzelf opwekken. Als Shabbat. Wanneer? In gebed, wanneer een mens echt in gebed bijvoorbeeld verbleed, in een standgebed bijvoorbeeld dat soort toestanden. Nu en dan, periodiek. Dus door de week kan ook zoiets so zijn, bijna zoiets, so als Shabbat. Maar dan, laten we zeggen, tijdens drie keer per dag wanneer dan men bidt. En bidden is misschien een half uurtje per dag, per keer. En dan nog een keer een half uurtje. En drie keer drie keer per dag half uurtje. Maar niet permanent zoals het op Shabbat is onophoudelijk, eigenlijk? en op Shabbat doe je het, en op de elke dag, als je dat, als een mens, gebied, biedt, ja, of iets anders, wanneer hij opwekt, die grote toestanden, hoe doet hij dat? Door eigen, opwe door eigen opweking, van beneden, ja of niet? Dus door de weks is de opweking, van beneden, ja, door onszelf, maar op de Shabbat, en op de, en op de feestdagen, is van boven, dat is ook een groot verschil, dus, wat zegt hij ons? Dat wanneer die toestand op welke reden dan ook, op Shabbat of door de week, wanneer zij opsteegt naar de Zeer en beide gaan zij opstegen naar Abouwima. ja, dan als letter wordt zij dan als letter zijn, als Jood op letter zijn, zij zijn verbonden. En zij gaat, uh, veroorzaakt zij bij Zerenpien de grote toestand. Ja? De kroon noemen we dat. Dan heeft hij tien, en zij heeft tien, en dan zijn ze beide volwassen. En dan kunnen ze ook een uh, uh, volwassen zivouk maken, waarbij ze kunnen ook zielen voortbrengen. Zielen kunnen ook voortbrengen, voortbrengen worden, worden, kunnen voortgebracht worden alleen in de ima. Wanneer ze pin en nukwa noek, en verbleven in aboeïma. Dan kunnen ze ook zielen voortbrengen. Permanent worden zielen voortgebracht. Het is niet alleen ziel. Kijk, wij denken, wij denken dat de ziel alleen in de mens zit. Ja, wij zien niet, want wij kunnen niet zien wat er buiten het lichaam is. Deugelijk? Maar er zijn altijd zielen worden ook voortgebracht. Door groot bijvoorbeeld, door rechtvaardigen, worden zielen voortgebracht. En die zielen dan verenigen zich dan later, die gaan steken omhoog en die kunnen ook later in, in de lichamen weer uh, ingebed worden, et cetera. Maar dat is dan de toestand van de grote toestand van die Nukwa. Ja? En in die grote toestand van die Nukwa verkrijgt die Nukwa dat licht zijn. Dat licht heet de letter zijn. De, de toestand wanneer zij verenigen zichzelf met de WAV is Zerenpien, ja. En dat joed, wat aangehecht aan de hoofd van Zerenpien, dat, dat is de noekwa. En daarom in de grote toestand. Dat is dan, wat, dat is dat argument van die noekwa, dat zij zegt, door mij, door design, en dat, dat is dan design, en? zijn. in de, zijn is dan de toestand van de noekwa in de grote toestand. En dan zij zegt dan tegen de schepper, ik ben ook de letter zijn. Op die grote toestanden. In die grote toestanden. Dus jij kan door mij de wereld scheppen. Maar de schepper, schepper zegt nou. Dan jij praat tegen de toestanden. Wanneer jij in Miami op Miami bent. Maar niet op je eigen plaats. Ja. Dus iemand kan zeggen. begrijp je? Het? Dus iemand kan zeggen. Ja. Die, die zeven jaar. Die dan. Uh, zes, zes jaar werkt. En de, de zevende jaar gaat hij dan naar Miami. Als Rijk. Zichzelf als rijk voordoen daar. En leven als rijk. Ja? Maar oké, okay, dan kan die dan. En dan kan die, maar dan zeg, kom je daar op Miami en die zegt. Ik wil nu naar een, naar een club van die rekers, van die miljonairs. Om daar mee aansluiten bij die clubs van die miljonairs. Zeggen ze, geweldig. Hij laat zien zijn portemonnee, vol geld. Ja, bijvoorbeeld. Dan zeggen ze, nee, maar je moet eerst jouw bankrekening laten zien op je eigen plaats. Niet wat je hier, hier op Miami hebt. Nu, in, jou, in jouw grote toestand. Ja? Maar op jouw eigen plaats. Op jouw inkomens. Wat heb je daar op je eigen plaats. en Niet wanneer je hier nieuw zit. Hier. Ja, duidelijk. Dan zegt hij nou. Dan, dan, dan, dan, dan kan ik niet. Dan, dan, dan, dan begrijpt die man dat die dat niet kan. Dat die dat, wel, uh, duidelijk. Zo is het ook hier. In de grote toestand is zij zijn. Ja? verkrijgt ze dan geweldig licht zijn. Ja, maar door de week's heeft ze dat regime dat de sporen van het licht, wel, maar dan gebruikt zij dat op haar eigen plaats, gebruikt zij dat als wapentuig tegen de onreine krachten. Dus die zes dagen, die, die toestand van zijn, die grote toestand, die Noekwa verkreeg, op de in de grote toestanden, zoals Shabbat en alle opwekkingen in de toestanden van week wanneer dan Grote toestanden komen, ja? Dan kan zij gebruiken in haar kleine toestanden. In de kleine toestanden, in de toestanden, kleine toestanden, waar, wanneer geen tien spherot zijn, maar laten we zeggen zes, zeven sferot, ja? Dan zijn actief de onreine krachten. Ja? In de kleine toestanden worden actief de onreine krachten. Dan kan zij, die nukwa, die heeft dat regimo nog, sporen van het, van het de grote toestand, kan ze daarmee bevechten die onreine krachten. Duidelijk? In die kleine toestanden. En die kleine toestanden noemen wij, of katnoot, kleine toestand. of wij noemen dat de, de, weken, de dagen van de week. Allemaal dezelfde, dezelfde, dezelfde uh, kwaliteit, kwalitatief. Duidelijk? Dan kan ze dan bevechten die onreine krachten. Duidelijk? Daarmee. Dus kan ze vechten daarmee. Waarom? Zij verkreeg dan het licht van heiligheid. Tijdens de, tijdens de, laten we zeggen, shabbat of iets. Ik kan je vertellen ook zo. Bijvoorbeeld op zondag. Als ik loop dan met mijn vrouw, lopen we ergens naartoe. En op, op, op zondag. En zondag is het kwalitatief. Uh, is het bria. De wereld bria. Kwalitatief. Ja? Maandag is het yitzira Dinsdag is, is het uh, Asiya, en woensdag is ook Asiya, nog één dag Asiya. En dan komt er weer opsteking. Donderdag is weer, is weer Yitzira, en vrijdag is weer Briya, en zaterdag is Atzilut. Ja, dat zit zo, so, op die manier. Na Shabbat is het langzamerhand stap voor stap naar beneden, naar, wo naar dinsdag, dinsdagavond, eindigt dat. En woensdag ook. Woensdag is, is, is ook Asia. Tot woensdag. En dan donderdag. Woensdag, woensdag begint het al een beetje omhoog. Woensdagavond. En gaat weer omhoog. Naar donderdag en vrijdag. Is het dan weer culminatie vrijdag. Of van de door, door de weekse dagen. En dan gaat het. Gaat het dan. Shabbat al at Dan is het natuurlijk op, op zondag. Voel je bijna net zoals op Shabbat, op een andere manier, maar uh, je bent als in Bria, je voelt het wel nauwelijks, uh, het aangrepen van onreine krachten, nauwelijks, ze raken je ook nauwelijks aan, en uh, maandag, al, al voel je dat veel natuurlijk, veel meer, dinsdag voel je het nog meer, want dan ben je echt, zit je helemaal in deze wereld, als het ware, steeds meer en meer, woensdag ook, woensdag helemaal, dus echt door de week, dan zit je helemaal, dan is het vol van die, uh, ja, zoals ik zeg tegen mijn poes, zeg ik steeds, maar ja, zeg, zeg, elke dag, als het komt, Shabbat, dus drie dagen voor Shabbat, begin ik al tegen haar zeggen van Shabbat komt. Ja, maar dan ga ik dan zeggen dat, dan zeg ik, we hebben zo'n uitdrukking in het Russisch dat dan, dan, Shabbat zit op jouw neus. betekent dat Shabbat aankomt. Ja? Yeah? Tegen de poes zeg ik. Dan zeg ik dat, uh, uh, u na eh, hoe kan Shabbat naar Nassou? Dan vraag ik dan mijn poes, zeg ik. Bij wie zit nu Shabbat op zijn neus? Dus betekent, voor wie, wie is zo so dicht bij de Shabbat nu? dat so de Shabbat aankomt. Begrijp okay, je? Want de poes ook, die ervaart Shabbat geweldig. Je ziet hoe de poes dan ontspant. Ligt, de poes zit, ligt echt de poes ligt dan op zijn, op zijn rug begrijp je? De poes ligt zo op zijn rug zo op Shabbat helemaal relaxed, niets, geen honden niets, van buiten honden ergens, maar die ligt zo op ontspannen helemaal voelt zichzelf de Want de mens brengt ook alle vormen van natuur tot heligheid. De mens brengt ook dat poes voelt in het huis voelt wel heiligheid, heb je? dan begin ik al op, op eh, dinsdag nog niet. Maar de woensdag al begin ik al tegen de poes zeggen. Bij wie is het? Maar nog niet Shabbat, want dat is nog ver. Maar dan begin ik al te zeggen, bij wie is het? Ja? En dan is het, de donderdag begin zeg ik, bij Be wie is het op de neus? Maar nog Shabbat noem ik dat nog niet. Maar zij begrijpt natuurlijk dat het slaat op Shabbat. Maar het woord Shabbat zeg ik niet. En dan vrijdag al, ja vrijdag of... Bij wie is Shabbat al op de neus? Dat is dan helemaal de voorbereiding voor Shabbat. Ja? En op Shabbat zeg ik dat, wie nu heeft nu Shabbat al? Dat is dan echt Shabbat. Gewoon op de manier zie je dat, dat doet niet toe hoe, maar zo moet de mens verkondigen aan de hele natuur. Ik heb geen andere die dat luisteren behalve dat. En ook een plant heb ik ook nog, weet we, we, het, ficus hebben we nog thuis, die luistert ook daarmee. Dus alle vormen van natuur moeten ook luisteren dat de mens verkondigt het Shabbat. dat Shabbat is. Wist ik ook niet, maar nu hoor je dat wel. Zie je wat je zegt ons. Gedenk, gedenk de, de dag van Shabbat om Hem te heiligen. Dat is de heiliging van Shabbat ook tegen de poes zeggen dat, kijk nou, de Shabbat is nu aankomt, kan aankomt, want dan voelt de poes zichzelf, nou, dat is echt een nirvana voor de poes, op Shabbat. Twee twee baasjes zijn thuis, weet je wat, ze ligt tussen ons in, en ze voelt zichzelf echt, echt een geweldig, weet je dat? Dus, dat is, de, dat, is de, dat is de kracht, dus, de kracht van, de kracht, door de weeks, door de weeks, de, zijn, de kracht van de letters zijn, ligt Wanneer de letter zijn, gebruikt die noekwa door de weeks op haar plaats gebruikt zij om tegen de onreine krachten te vechten. Okay. even een beetje een beeld hebben, oké. Okay. 18. Besot, jamotachol, dus dat gevecht, ze gaat dat gebruiken, dat ligt op de weeksdagen. Uh, met, de, uh, met de onreine kracht, met sitra agra, sitra agra is de uh, andere kant, andere woord voor de onreine kracht, 18, besoot in het geheim van yamotachol van de dagen, van de weekdagen. Hamachinimle shabbat, die voorbereiding zijn voor shabbat. Uwassode, en ook in het geheim van man, Let op wat hij ons zegt. Ook in het Aramees 19. Man 19. De Natsach le ja Jahewin le de Malka. Er bestaat zo iets dat geschreven. Ook in de Zogar. Niet hier, maar elders. Hij die overwint de oorlog. Hij die overwint de oorlog. Bestaat zoiets. Hij die overwint de oorlog. Men zegt zo ja, in de volk eh, gezegde. Hij die of, wie overwint... De oorlog, aan hem wordt de dochter, dochter van de koning gegeven. Ja, er, was, er zijn vele sprookjes, sprookjes, sprookjes, ook in verschillende volkeren hebben ze dat, zo'n sprookjes, hè? waarbij als iemand die wordt dan de oorlog overwint, verkrijg je dan, woord, kan die macht die trouwen dan met de dochter van de koning. Dat is echt zo, dat is ook een, uh... en wat betekent dat? Wat betekent dat? Let op wat je ons zegt. Wat twint <t> <twintag> betekent Dat Dat in, in de weekdagen dient iedereen Dat is het. Dat is iedereen, dient iedereen het. Dat is het. Dat is de Dat is en met de buitensta buiten buitenstanders, buiten buitenkrachten dus. In de weekdagen, iedereen begrijpt dat? In de weekdagen dient de mens overwinnen. Dus dat is ook een voorwaarde om te trouwen met de dochter van de koning. En de dochter van de koning is de shabbat, de zevende dag. Dus iemand die zes dagen vecht, als het ware oorlog voert met, het, met de sitra agra, met het onreine kracht. Die verkrijgt dan de zevende dag uh, de, dochter van de dochter van de koning om mee te trouwen. betekent die, die gaat dan trouwen. Die, die verkrijgt dan de rust absolute sereniteit op de dag van Shabbat. Duidelijk. En nog meer kan ik jullie iets vertellen dat wie weet, wie natuurlijk niet alleen weet, leren ervaren. Als iemand leert ervaren wat Shabbat is, dan kan je dat leren ook op de manier dat jij zal leren ook om zivuk te doen op deze dag met het, met het heilige. Dat een mens kan zelf, als het ware, zivuk doen in zichzelf, met het hoger, op de manier om zichzelf, net zoals jij wordt, net als een noekwa ten aanzien van Zeranbin, jij kan dan al die krachten aan jezelf toetrekken to to aan jezelf. Waarbij, waarbij jij mag een partner hebben, of niet, dat er niet toe. Maar jij kan dan absoluut komen tot die, tot die Zivug. Ja. Absoluut een Zivug kan je dat elke week, absoluut betekent ten aanzien van jou, natuurlijk, kan je dat oproepen als je weet hoe. En we weten dat na Zivug, dan de mens voelt zichzelf ontspannen, ja, ontspannen en tevreden, etcetera, etcetera. Zo kan de mens ook geestelijk Qua kracht en dat op, op, opwerken, dat met het Hogere Kracht. Waarbij je legt jezelf als het ware in de handen van een Hogere. Jij maakt een huls van jezelf. En komt, van boven komt het licht, wat hoger, altijd hoger dan jij, jou is. En jij laat Hem als het ware in jou penetreren. En je maakt eenheid met Hem. Terwijl jij mannelijk bent, doet er niet toe. Of een vrouwelijk. wij zijn allemaal vrouwelijk ten aanzien van het Hogere. Dus, uh, man en vrouw, maar het is ten aanzien van het hogere zijn we allemaal hetzelfde. Ten aanzien van de schepper zijn we altijd ontvangers. Of niet? Allemaal, de hele schepping is vrouwelijk. Ten aanzien van, van het hogere. Ja. Dus je kan leren oproepen dat jij absoluut absolute eenheid verkrijgt met het hogere. En eenheid is ziewoek. Ja, dat zoals het ja, samenvloeien. Op aarde is het ook ziewoek. Voel je dat net als het, alsof je één bent. Met de ander, ja of niet? En nou, dat is, lijkt wel alsof, alsof. Maar geestelijk kan het absoluut opdoen. Het is ook geen vergeestelijking. Maar je voelt het alles in je handen, in je voeten, overal straalt het naar jou toe. Het, je voelt het veel, uh, echt uh, als zivoek, als eenheid, met het hoek. Dus dat is wat staat geschreven, dat wie overwint in de oorlog, overwint de oorlog, die mag trouwen met de, met de dokter van de koning. Dat wil zeggen dat twintig, dat in de weekdagen die de mens uh, te overwinnen, uh, oorlog te overwinnen, met uh, van de citra agra, van de onreine krachten, waar hij en de, en de nog uitwendige krachten. Uitwendige. Hij zegt, beide, doet er niet toe. En dan wordt hij waardig. Levat melach. En dan wordt hij de dochter van de koning waardig. Ja, De koning is. Zerantin. De koning is. Zerantin. En zijn dochter is dan Dinokwa. Ja. Soms is het zijn. Men zegt dat het. De, de, dat. dat het, maar zo is het. De koning en zijn dochter. Shehiya Shabbat. Oh. De, dat, dat die dochter wie is de dochter, dat de Shabbat zegt, dat zij is Shabbat de koning is de schepper, en Shabbat is zijn, is als het ware zijn, zijn is zijn dochter van Shabbat kijk nou ook naar een woord, kijk nou naar het woord naar het woord dochter in het Hebreeuws kijk naar het woord je zal zien dat het alles klopt, kijk uh, kijk naar uh, de laatste woord het laatste woord van uh, de regel 21. Le wat? Dus le is uh, uh, is voorsetsel. So, word, But. But is dokter. bat En Shabbat is Shabbat. Yeah? Wat betekent Shabbat? We weten nu. We wait, weten al van onze shamati les, yeah? van de he heblet We weten wat is Sh dat? Ja. Yeah? We leren dat, yeah? van Shin. Sh is dat of the. Sh, sh, bat. Sh, dat, dat dochter. Als het ware. Die is als dochter. Dat, dat, ja? Sh is dat of die. Die, die, dat dochter. Die dochter. Maar wij zien dat het in het woord bat, zie je dat? Bat. Zit het ook in het woord Shabbat. Uh, 22 na de punt. Harry. Shabbat. Oh, nu gaat die ons in conclusie. Harezi hier. Che, één oud harat 23a Shabbat. Dat er is nog geen schijning, geen straling van de, van Shabbat. Besche beschieten Die in 6000 jaar. Maspeket. Dat het nog niet, niet genoeg is. Le Hashvatat 24 haklippot baslimut om de klippot volledig tot, tot, tot stilte te brengen, tot ophouden ja? te brengen. Nogmaals, dat het licht van Shabbat is niet genoeg. Iedereen hoort het? Dat het licht van Shabbat is nog niet genoeg om in gedurende die 6000 jaar van correctie, om de klipoot geheel en al uh, plat te leggen. Ja, waarom niet? Want zes dagen, elke zes dagen, hebben we weer te maken met klipot. Ja, of niet? Pas na de gmartikun, vanaf de, na, na de, na de gmartikun, wanneer de machine zal komen, zal dan, dan zal dan uh, met de klipoot, als het ware, die klipot worden... ...opgeslork, opgeslork, opgeslokt als het ware. En de dood wordt als het ware gaat ophouden te bestaan. Dat betekent dat de klipoot niet meer zullen actief zijn. Ja, geestelijk wordt het wel bedoeld, dan bedoeld. Absoluut, natuurlijk geestelijk. Ja, ja. Het uh, lichaam blijft bedoeld sterven. Absoluut, absoluut. Maar dan, nou kijk, sterfelijk moet je weer zo zien. Wij leven 6000 jaar, dat betekent 6000 jaar van de correctie tot de komst van de messia's in dit lichaam. Alles wat van binnen onze. Ik zeg het alleen zo, het is niet dat ik zeg dat. Alleen even aanstippelen alleen maar. Dat, ja, iedereen begreep wat de vraag van. Of de stelling van Johan. Je zegt. Dat na dus de gmartiekoe, na de uiteenlijke correctie, hetzelfde lichaam zal blijven. Alleen geestelijk ervaren zullen we volmaakt ervaren. Maar het lichaam zal wel sterfelijk blijven. Het lichaam zal sterfelijk blijven eigenlijk tot de opstanding uit de op, dood. Tot de opstanding uit de dood. En zo zal opstanding uit de doden plaatsvinden, dan zal wel het eeuwig leven zal zijn. Lichaam natuurlijk, zal, jij hebt gelijk dat, we kunnen dan niet een ander lichaam verkrijgen, en dan zeggen we dan, uh, alle reshimot alle sporen die een ziel uh, maakt, gedurende al die zesduizend jaar van zijn bestaan, die blijven... Ja. Kijk, stel je stel stel nu voor, ga jezelf gewoon geestelijk, gewoon denken, bijvoorbeeld. Dat stel je voor nu, dat alles wat je ervaart nu van binnen. Ten eerste heeft dat absoluut niets te maken met jouw vlees. Het is alleen maar jouw ervaring van jouw ziel binnen dat vlees. Ja? Zonder dat kan je dat niet, natuurlijk niet. Maar stel dat jouw lichaam nu weg is, dat, dat vlees. Alle elementen die dan blijven bestaan van jouw ziel. Op welke manier, dat zullen we allemaal leren later, dat is niet in de plaats. He? Dus dat ervaring van jou blijft leven. En dat is het lichaam. Ja, dat staat op. Ja? Dat is lichaam. Dus alles wat je van binnen ervaart, de ziel ervaart, na die 6000 jaar, dat is het lichaam van de mens. Oké? Okay? Gedurende die 6000 jaar. Verder? Maar, dan zeggen we dan, wat is dan dat? Dat is allemaal absoluut niets. Ook niet zo waar. Ook niet. Aan de ene kant wel, aan de andere kant nog niet. Dus, Daarna, de ziel verlaat de mens, en dan gaat die op de plaats waar die, waar die behoort te zijn. Ja, iedere ziel, elke ziel, heeft zijn eigen hokje, als het ware. En dan al die inkervingen die jouw ziel maakt hier op aarde, die krijgt dan, als het ware, daar, die wordt ingekerfd, diezelfde inkervingen komen daar in het hogere, laten we zeggen, in de maalgoed, ergens in het maalgoed van het zeloed, laten we zeggen, en dat wordt dan als het ware de, uh, het uiter omhulsel van, van, de diep, van de ware ziel van jou. Omhulsel. En dat is dan, ja, dus wat je voelt van binnen, wo wordt omhulsel van jouw ware ik. Eigenlijk? Ja. Met alle, met alle, met alle, zeg je dat, met alle inkervingen die deze ziel, ziel jouw ziel op aarde bewerkstelligt, in alle, in alle 6.000 jaar van de ontwikkeling van jouw ziel, ja, dat is na, of 6.000 of doet erin toe, als jij bijvoorbeeld overleedt, dan gaat jouw ziel daar en dan wat jij nu hebt, verkrijgt bij jouw overleden dat wordt omhulsel van de ware toestand van jouw ziel, want jouw ware toestand is nog niet bereikt, ja? stel dat het bereikt wordt dan heb je alles bereikt. Ja? Maar ook alles, ten aanzien van alleen alles bereikt. Jouw eigen persoonlijke alles. Maar niet het algemene alles. Want zonder komst van de Mashiach machiër, kan je dan niet, nog niet opleven uit de doden. Opleving uit de doden kan pas later komen wanneer het al, algemene, de algemene correctie zal plaatsvinden. Algemene, uh, wanneer de lichtketter zal komen. Dus Mashiach zal komen. Ook dan zal nog 3.000 nog doorlopen, doorlopen, allerlei transformaties, de 7e, 8e, 9e En de, de tiende duizend jaar dan, alle, helemaal goed zal de krachten hebben als ketter. Dus 10.000 jaar betekent de malgoed zal opstegen naar de ketter. 10.000 betekent al naar de ketter. Dan, dan pas, en juist omgekeerd, we kunnen zeggen opstegen, tegelijkertijd afdalen. Want opstegen en afdalen betekent is eigenlijk, qua krachten is het, kunnen we zeggen dat, of kunnen we zeggen, of, lagere stijgt op en, en de hogere zaakt zaak naar beneden. Dus in die 10.000 jaar, dan zal alles, de hele, het hele heelal zal eh, een en al licht zijn. Ja? Nu niet. Nu, wat ontbreekt nu? Brija et Sera, ja, daar komen tekorten. En daarom, en daarom, die tekorten moeten dan, wanneer die tekorten zijn, zijn er als het ware ook tekorten in Serampin. Heeft alleen maar zes sferot. En de heeft alleen maar één sfera in het yeah? Ja? Dus door alle de correcties zal alles volmaakt zijn. En de wereld als at, siloed zal af, afdalen naar onze wereld. Qua krachten natuurlijk. Alleen qua krachten niet. Iets dat we moeten naar kijken in een verre keker. Is het nou nieuw? komt die aan of zo? Nee, qua krachten zakt ze eens meer en meer naar beneden. En nu is het al merkbaar dat het al aan de vooravond is. Al staan van het afzaken van absoluut naar onze wereld. Het is bijna zo fair. Absoluut. Het is ook al die. Nu voelt het wel net als wijn van de vrouw. Die aanbarende is. Met al die technologieën. Met alles. Met alle uh, verschrikkelijke ziektes. En tegelijkertijd. Geweldige opwekking van de mens. In deze tijd. Het is aan de vooravond. Van het, van het algehele. De, de komst van de Mashiach. Echt de komst aan alle de hele mensheid. Eigenlijk Mashiach is al hier. Maar nu nog. Nodig is nog even. Opwekking van beneden. Eindelijk? En daarna komt het, zo er beschrijft het, ja, alles stap voor stap. Wanneer de tempel komt en wanneer dat, alle sequentie, hoe dat allemaal naar krachten komt. Maar dat is allemaal wat, komt later. Ja, dat is maar uiteindelijk, natuurlijk, staat ook geschreven door onze wijzen zeggen dat, dat men zal, iedere zal, iedereen zal, iedereen, aan iedereen zal wel, uh, iedereen, niemand zal dan vergissen zichzelf bij de opstanding uit de doden van wie, wiens lichaam het was. Iedereen is al zijn eigen lichaam, als het ware, verkregen. Maar op welke manier natuurlijk, wat voor lichaam? Ja, altijd blijft er, wanneer de lichaam, het lichaam sterft, hier op aarde, blijft iets over van hem. Ja, altijd blijft iets over van het lichaam. Ik zeg niet wa wat en hoe, zullen we het allemaal leren, wat het blijft over. Het is net niet materiële... en net niet zoiets... So een tussenfase. blijft altijd iets over. Daarom wordt het ook gezegd... dat uh, liefst... dat de mens... ik wil niet... ik uh, praat niet over onze wereld... maar liever de mens laat zichzelf... niet crimeren. Bestaat zoiets so niet in het geestelijke... begrijp je? Laat jezelf gewoon... het uh, is... Uh, kijk, ik ben geen specialist... Op de arts, van de arts uh, gebruiken. Maar... Liever laat jezelf gewoon in de grond toe. In jouw lichaam. Saai. Je lichaam is saai. Precies. En waarom precies? Op die manier er blijft iets over. Ik wil niet erover hebben. Nu doet er niet toe. Er is nog niet geen plaats. Maar op die manier. Jij, de mens is van de... Wat staat het geschreven? Jij bent van... De mens zal leven 120 jaar. Ja? En dan zal, keren, hij zal terugkeren naar de aarde waar hij van genomen werd. Ja? Niet in de oven. ...staat niet in de oven, wordt je dan gestopt... Ja? ...in de oven kan je stoppen dan... is weet ik veel van dat... ...maar niet in de oven stoppen dat... ...natuurlijk in onze tijd is handig dat... En ...veel handig is het natuurlijk... ...en veel minder kost natuurlijk... ...en ook ik sparen, het is zuinig... Omdat, nee ...of niet, zuiniger natuurlijk... ...met het... Met het ja, ...zuiniger is het... ...om minder geld mensen betaalt... ...natuurlijk als je dan... ...als je dan het laat cremieren... ...ja, het lichaam, of niet... Maar goed, doe het er niet toe. Later, ik zou gewoon, gewoon een, een aanraden iemand, iedereen, om dat niet te doen. En ook niet aan jou, aan jou, aan jou aan jouw familie dat te doen. Gewoon iemand begraven. Ja? Een beetje geld sparen, doe het er niet toe. Maar dan begraven gewoon het lichaam. En vraag niet waarom. Later komt het wel. Natuurlijk, de mensen worden ook soms in vliegtuigen verbrand. Maar dat is niet zijn eigen opzet. Dat is dan, begrijp je? Mens hoort trouw te zijn aan de aarde. Het is, het is alles verbonden met elkaar. De aarde is verbonden met het mens. De mens heeft zichzelf ook een stukje van de aarde. Ja, het is allemaal schepping. Aarde is ook schepping. Je moet altijd blijven de schepping. Ja, de mens is schepping. Jij komt alleen in een andere toestand terecht. Maar het is altijd, altijd, altijd verbondenheid met de met met, met de schepping. Een mens komt terug. Wel, welke mens? Komt lichaam, komt uit het vlees en alle. Komt dan in de. En niet alleen dat. De nefus hangt dan wel aan het vlees. Het hele jaar door. Niet aan het vlees zelf. Hangt als het ware samen met het vlees. De roer direct verlaat de mens. Roeg, de roer. Wat, wat je had gezegd. De roer. Jouw roer. Als we zeggen. Als een mens overleed, Zijn roer. Jouw roer bijvoorbeeld. Die heeft alle inkeringen gemaakt in jouw lichaam. Alle, alle herinneringen heeft die. Dat roog van jou, die gaat omhoog naar, pla naar de plaats. Naar de, naar de plaats waar de roog, de, het gebied van de roog is. Niet naar de neshamah. Naar, naar, naar het gebied van de roog is, want alles overeenkomt de eigenschappen. Dus jouw roog gaat naar alles, de plaats waar alle roog, waar de plaats van de roog is. En, dat gaat, en dan gaat die jou, jouw roog gaat omhulsel worden van jouw roer, van jouw ziel die volmaakt is. En daar binnen die volmaakte ziel van, van jou zit nog een ziel, nog een roer, overkoepelende roer, etc. Etcetera, etcetera. Tot aan de einde, tot aan de eindsof, roer van als het ware dat, als de, de meest originele roer, als het ware, de meest dicht bij de, ja, oh, de basis van alles als zo. En jouw roer dan vormt dan als het ware die inkervingen als lichaam geestelijke lichaam uh, in, de, in de geestelijke lichaam in het geestelijke. En daarom is het zo belangrijk wat wij nu hier op aarde doen. Want als jouw roer hier on, on, uh, niet ontwikkeld raakt, dan krijg je daar niet meer wat je nu hebt. Begrijp ook jouw geestelijke lichaam daar, als, als roog, wordt dan ook natuurlijk met allerlei man, mankementen weer. Daar ga je dat alles voelen wat je hier bent, niet meer, zal je verkrijgen. En ook met alle, met alle andere dingen. Maar het lichaam, nergens blijft bij jouw lichaam, het hele jaar door. En daarom is het wel natuurlijk handig dat de mens zichzelf niet cremeert, want de mens begrijpt het niet. Een mens denkt, nou iedereen doet dat, of weet ik veel. Ik doe het wel, wat is het, bovendien een mens vertrouwt niet, gelooft niet, trouwens zie je ook christenen, die allemaal zichzelf, zichzelf verbranden, weet ik wel, uh. dat, komt, dat komt door de riten dat komt ook door onwetenheid, onwetendheid van het eeuwigheid, van het. men spreekt over het eeuwigheid, maar, maar in dit geval, ook bijvoorbeeld in de hindoe, Kijk nou wat ze ook doen. Ze verbranden ook. Ze denken dat... De... Waarom is dat zo? Kijk, wij moeten verbranden on vlees, ons vlees tijdens ons leven, als het ware, door, die, door het licht te laten penetreren binnen al onze vlees. Wat begrijp je? Al onze innerlijk. Maar niet in het vlees, sorry. In het vlees komt niets. Het vlees is gewoon... Uh, waar het vandaan gehaald werd, gaat het weer terug. Maar ook natuurlijk... Eindelijk. En, maar wanneer bij de opstanding uit de doden komt wel hetzelfde dezelfde lichaam, komt wel verbonden raakt met de, met, de ja, met de ziel in de volmaakte toestand. Waarom? Kijk, wat is ons probleem nu? Het is de ziel als het ware, al die deeltjes van de ziel zijn nog niet gecorrigeerd. Eindelijk. Niet het lichaam is, is de schuldige. Maar de ziel is schuldig. Begrijpt de, on, de, de ongecorrigeerdheid van de, niet de ziel zelf, ongecorrigeerdheid van de uh, innerlijke gedeelte van de, van de gedeelte van de ziel, die zorgen voor een, on, voor een lichaam dat ook, ook nog niet uh, oké okay is. Na, wanneer jouw lichaam, laten we zeggen na 6.000 jaar van correctie, jouw ziel gaat vertrekken daar. Roog, ja, roog en de shama, et cetera. En daar wordt ook bepaalde transformaties gedaan. En na 6000 jaar komt dan de volmaakte ziel van jou terug. En die dan gaat zich verenigen met dat lichaam van jou. Als het ware. En, ja, duidelijk. En dat lichaam, natuurlijk niet dat, maar. Wel. Wel met alle herinneringen, met alle eh, sporen daarvan, gaat zichzelf met jou verenigen. En dus, dat is toch wel dezelfde, hetzelfde lichaam. Eindelijk? Toch wel hetzelfde lichaam, maar dan op een, op een, in andere vorm, als het ware, uh, van het bestaan, zuiver het bestaan, etc. Maar we niet, in principe zullen het allemaal, we het allemaal, zul leren dat elders. Ja, duidelijk. Ook in de zogenaamde zullen we dat leren trouwens. Maar stap voor stap. Dat dit niet, niet filosofie wordt. Maar even, even tussendoor. Uh, dus hij zegt. Uh, 22, na, 22 na, na de punt. Harei dus. één een ooit harata shabbat. Dat er nog geen. Schijning stralen van shabbat. In zesduizend jaar, dat het niet voldoende is, hij zegt, hij, om die klipot tot vol, uh, in volmaktheid te, uh, tot zwijgen te brengen, als het ware, te laten ophouden. Het is niet genoeg. Ki alken gozrim, we zullen wie hem alleen jamot want steeds keren terug en omringen haar, de noekwa, omringen haar de dagen van de de week weekdag wekelijks week de weekdagen ja of niet tel kan zes dagen duizend jaar vier zes weer elke week hebben we weer zes dagen van de week weer uh, onvolmaaktheid weer de clipot die, die dan uh, lastig als het ware de mens vallen adleg maratikun le le le le ad ad legmaratikun tot de uiteindelijke correctie lavo. Uh, in de tijd van to, to, in de tijd de time to come yeah? in de uh, in toekomstige okay? tijd. Voor ons leek het wel dat het zo so lang is, maar alles is net als een een. Het is zo so, zoals Baal Solam zegt he, dat het net zo so, zoals so dat uh, het net zo so als stel dat iemand zou jou zeggen dat uh, Oh jou bijvoorbeeld, Jeroen, nemen mee. Iemand zou jou zeggen, een voorbeeld brengt die, uh, st dat stel dat iemand jou zou zeggen, kom bij mij eventjes in mijn tuin een beetje werken, een momentje, een ogenblikje werken met mijn tuin, met mij werken. En als je werkt met mij, dat een ogenblikje in mijn tuin, dan zal je de rest van je leven alles verkrijgen wat je wil. Rust en alles. Zou je dat willen? Natuurlijk zou je dat willen. Precies hetzelfde is wij, die mens, de mens die hier op aarde is gezet. Het is net als een momentje, 70 jaar of zo, wat is het nou? Het is als net als één dag verloopt het. Dat wij hier is gezet zijn, net of in één dag dat het werken dat. Ten aanzien van de hele, het hele leven van de mens. Is het net zo wat, it, wat, it, wat aan, aan Jeroen wordt gevraagd. Kom even oh, oh een ogenblikje werken met mij in de tuin. En dan zal je de rest van al jouw leven... Leven in volmaaktheid, in rust, in de nirvana, in met jachten, wat je wil, wat je, wat je hartje wil. Zou je dan willen werken in de tuin? Zo so is het ook precies met de mens die hier op aarde moet een beetje werken, als één ogenblik ten aanzien van al het leven die aan hem is beschoren in de eeuwigheid. Nou, zo so moeten wij zien. Als we het zo vertrouwen daarop, dan zullen we ook natuurlijk absoluut met, met, met vreugde elke dag tegen gaan met al die onderlinge kracht en we zullen weer voor lief nemen dat ja of niet dus dat is wat hij zegt dat dan in de toekomstige wereld let op wat hij zegt dat dan zal zijn de dag waarop dat in dat waarop, al, uh, waarop de shabbat zal zijn en de sereniteit voor eeuwig voor eeuwig, dus nu hebben wij Shabbat één keer per week, de toestand van Shabbat, de toestand van dat sereniteit, volmaaktheid. Maar dan, ja, dan, na, uh, in de toekomstige wereld, dus betekent de toekomstige wereld niet, niet ergens daar, maar uh, de toestand, dan zal Shabbat zijn altijd voor eeuwig. Zonder te hoeven werken op die weekdagen. Begrijpt u Waarom? Het was, de mens is uiteindelijk... De mens is... Kijk, hier een hele mentaliteit in het Westen is. Werken, werken, werken. Ja, 24 uur nu werken. Waarom? Als je niet werkt... En het is geweldig zo is. Want als een mens hier niet werkt, dan wat die gaat hij doen? Die gaat zondigen. Als een mens werkt, dan is het het vluchten van de zondigen. dat? Maar eigenlijk, de mens is niet gemaakt... Niet gezet, niet gemaakt om... Het is om te, we dat, om te werken. De mens is net als een, een stukje, dat, zeg je dat, afgehouden, een stukje van de, van, het, van, het, van de ziel van de schepper, als het ware, van het licht. Het licht dat, als het ware, afgehouden is, een stukje, en gestopt in de, in de mens. Uiteindelijk, de mens is, moet, moet bestemd is, uiteindelijk om in absolute sereniteit te zijn. ja in de hogere regio's samen, hier op aarde ook, maar alles, alle werelden, samen met deze, deze onderste wereld, hier, aarde, hier blijft altijd leven, zal altijd blijven. Maar, want dan zou er geen zin zijn van, van, het, van, het, van het, al het geheel. Maar op een heel ander niveau, waarbij geen werk nodig zou zijn. Kijk nou hoe langzamerhand, kijk nou nu al we zien dat het al in, in leven in leven komt gerealiseerd wordt kijk nou hoe uh, uh, het werk nu aangenaam is kijk zelfs de arbeiders hoe ze werken ze werken niet meer zo so, so, uh? alle, alle machinerieën, machinerie, alle gereedschappen alles is fine, kijk nou arbeiders nieuw en arbeiders vroeger kijk nou dat wij worden niet uitgemaakt meer hier op Aarde een heel ander werk Steeds komt het naartoe dat later zal het. Kijk, hoe later, hoe, hoe straks zal het zo zijn, zullen we het zien. En niet alleen mobieltjes. Straks zullen we thuis niet meer dat nodig hebben, al dat vuile werk thuis. We zullen allemaal hebben dan een uh, soort, so zo'n handje, zo'n robotje, in handje. En zo zit je zo, en dan push je dan, druk je erop. En dan alles wordt dan schoongemaakt. Een beetje meer druk. Alles schoongemaakt dat. Jij drukt weer een weer, weer, uh, knopje, dat. De gordijnen gaan open. Ja, alle dingen ga je dan doen. Uh, geweldig. Je zou geen inspanning hoeven meer te doen voor, de, voor het materiële. Alleen voor het geestelijk. Dat moet je wel blijven doen. <laughs> Oké? <Okay>. Dat was <coughs>